Kasper Meijer met het nos journaal. In Egypte zijn vijf militairen gedood bij een aanval door extremisten. De vijf kwamen om het leven toen twee controleposten in het noordelijke deel van de Sinaï werden bestookt met mortiergranaten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. In het noorden van de Sinaï voert Egypte al langer een strijd tegen opstandelingen die zijn gelieerd aan Islamitische Staat. Sinds 2013 heeft IS honderden soldaten en politieagenten gedood in het gebied. Meer dan 300 vakantiegangers in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië... zijn geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Die raasten richting kampeerplaatsen. Onder de evacuees is een scoutinggroep van tientallen kinderen. De kampeerden zijn opgevangen in een school in de buurt. Niemand raakte gewond. Het zuiden van Californië is momenteel erg droog... en daardoor heeft het gebied te kampen met grote branden op verschillende plekken. Ruim 14 vierkante kilometer natuurgebied is al in vlammen opgegaan. In de stad Columbia in South Carolina hebben leden van de Ku Klux Klan vanavond gedemonstreerd tegen het weghalen van de confederatievlag bij overheidsgebouwen. De gouverneur besloot de vlag weg te halen na de aanslag in Charleston, waarbij een blanke man negen zwarte Amerikanen doodschoot. Op foto's poseerde de schutter met die confederatievlag. De leden van de Ku Klux Klan verscheurden verder een Israëlische vlag en brachten de Hitlergroet. De voormalig vice-president van Wereldvoetbalbond FIFA, Jeffrey Webb... heeft voor de rechter gezegd dat hij onschuldig is. Hij wordt verdacht van corruptie, witwassen en fraude. Webb werd in mei opgepakt in Zwitserland samen met zes anderen. Hij werd afgelopen week uitgeleverd aan Amerika en is inmiddels voorgeleid. De oud-topman mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. De rechter in New York heeft Webb op een borgtocht van 10 miljoen dollar vrijgelaten...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 ZANG Je weet niet wat ik nu moet doen. Ik te niet wat ik nu moet doen. Ik weet niet wat ik te moet doen. Ik weet niet wat ik nu moet doen.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 Есть верт три протяжка. Предварительная, промежуточная, Главное, подъем. Принимаем нормально. Едет ли кон палет нормальный? Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки, вибрации как обычно.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 The lights of the palace are candy.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 to make I'm